De Slovaakse regering heeft, een heeft door een protestactie van artsen in 15 staatsziekenhuizen de noodtoestand uitgeroepen. Een groot deel van de artsen dreigt volgende maand een baan op te zeggen, als ze niet meer salaris krijgen. Nu de noodtoestand is afgekondigd, zijn de artsen verplicht om aan het werk te blijven. Anders krijgen ze een boete of een celstraf. Het weer wisselend bewolkt, ongeveer 9 graden, vanavond vanuit het westen regen. Aan de kust staat een harde tot stormachtige westenwind... ...met vanavond kans op zware windstoten. Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan vanochtend de lange files op de A1... ...vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij 1 bruggen 10 kilometer. Vanuit Den Haag op de A4 naar Amsterdam voor Hoogmade 9. Vanuit Amsterdam naar Den Haag op de A4 5 kilometer bij Hoogmade. A6 ledenstad richting Muiden bij Almere-Stad West 7. A9 altijd richting Amstelveen bij Batuverdorp 10 kilometer na een ongeluk op de A15 vanuit Goirkep naar Europoort verknopen vaanplein 10, A16 Breda richting Rotterdam bij de Van Brienoordbrug 7 km, A20 richting Gouda verknopen de Brechtseplein 6, A27 Breda Utrecht 11 km tussen knooppunt Goirkep en Lexmond, A28 Sol Utrecht voor de afrit Maren 11 en vanuit Bergen op Zoom op de A29 naar Rotterdam bij knopen Vaanplein 6 km.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 To be wild. En dit was Shermanology, Tom Hanks en Blast. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kernerland? Je, Je blijft op de hoogte. 10 over 2. Goedemiddag, zondag in Kernerland. En we beginnen met een hele mooie wedstrijd. We gaan naar Cherk de Blauw. Uh, goedemiddag, we hier natuurlijk vanaf de bergweg. Vandaag de wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en Edo.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 tikten we hem net even te zacht. Ja, Koen weer aan jullie hoor. Geef het niet aan. Krijg vandaag een kans van de trainer Robichel. Michel om eens te laten zien wat hij aankan hier op dit, uh, dit niveau. We weten allemaal dat hij goed kan voetballen en dat hij talent heeft. ...maar daarna naam moet het eruit gaan komen, ook natuurlijk nog in, uh, in dit soort uh, wedstrijden. Hij heeft al zaken gelegd aan een zeker wedstrijd, of vriendschappelijke wedstrijden. Maar dit is natuurlijk wel een tandje hoger om te laten zien waar je uh, staat. Komt de avond van Bloemendaal, wordt afgeslagen geslagen door, uh, door Edo. En het is toch Bloemendaal, helemaal Tim Jal. Tim Jal, plaatsen meteen door richting Houken. Die kan er niet bij komen dat zelf in de weg ligt. En dit is een doelman van Edo van der Veld, die die bal uh, kan uh, gaan uitschieten heeft de ballen zijn voeten gaan kijken waar hij hem heen gaat, uh, gaat spelen. Plaatsen dan naar de zijkant toe en dan moet daar Rolf Bergman komen. Rolf Bergman komt er ook goed, maar het is toch Edo wat balen zit overpakt op het middenveld. is dus het uh, Edo wat rustig van de rondgaan en dan komt die vierde nummer twee dame Die plaatsen terug naar de, naar de centrale verdediger toe en dat is uh, verzameling. Verzalingen gaat kijken waar die van kan gaan. Hier is Paul John die er goed tussen komt. Paul John op Melvin. Melvin, maar camera die bij komen wordt dan uh, tegen zijn benen aangetikt. En Edo probeert hem met fysiek voetbal op dit moment uh, uh, Bloemendaal uh, uit, uh, uit het ritme te halen ja, dat moet je natuurlijk niet gaan doen. Nou, het, is, het, is, het, is een, het is een wedstrijd natuurlijk waar wel wat staat natuurlijk. Het is kwartfinale AD aan de cup. Maar je hoeft niet uh, fysiek geweld te gaan ruiken. Want competitie is natuurlijk voor allebei de teams uh, belangrijker, eigenlijk nog dan niet ondanks dat je nooit wil, uh, wil verliezen. Dus Gijs heeft een stap aan het maken, gaat zeggen van waar die muur moet staan. En die moet beetje terug. Eén meter twee terug op te trade. Joost en uh, Gijs uh, die erbij staan om die vrije trap uh, te gaan nemen. Het zal Gijs en Poel gaan zijn. Die gaan hem trap plaatsen om hem te zitten. En die gaat net langs de kruising. En dat was een goede. De vrije trap van Gijs-Jan uh, uh, uh, Poelgeest. Maar hij ging net langs de verkeerde kant uh, van de kruis. En de doelman van over van de Veld. Die kan die bal gaan pakken en dan proberen weer het spel te gaan brengen. En rechtop klaar. Gaat kijken waar hij wenk kan trappen. Gaat hij hem kort plaatsen of gaat hij hem diep plaatsen? Hij zal hem diep gaan plaatsen, ongetwijfeld. De Boemendaal zet, de vroegdruk. De boemendaal zet de vroegdruk op uh, Edel. Komt de dan, dan uh, richting de spitsen? Wordt doorgekopt daar. Maar dan zit daar uh, Auken tussen. Auken uh, uh, oh, naar je Chapelgees. Gijs Chapelgees probeert dan goed te bereiken. Dat lukt denk ik niet. Riebal die gaat achter. En dat betekent dat die stand hier, uiteraard, na ongeveer tien minuten spelen, nog steeds 0 tegen 0 is. I'm pretty you En I Wanna Be Your Lover En welkom bij zondige in Camerland zondag 27 november 2011 Goedemiddag Aldo, goedemiddag Goedemiddag jullie. Hoe maak je het? Ik heb het uh, zwaar Ik heb het heel zwaar Vertel, wat heb je gedaan? Ik heb uh, vannacht weer eens gewerkt uh, In de kroeg in En uh, ik sta in de zaal, zeg maar Dus ik ben een zaalkelner. En uh, het was erg druk en warm Dus ik... Uh,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 er is nog één wedstrijd te spelen in de pool. Ajax, Madrid en Lyon tegen Zagreb. Of Zagreb-Lyon moet ik eigenlijk zeggen. En Ajax heeft zeven doelpunten voorsprong. Nou, dus dat is uh, eigenlijk gewoon door. Dus laten we het hopen. En deze week is bekend geworden dat steeds meer ouderen blijven verwerken. Na hun 65ste.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 Hij won de titel tijdens Santa Winter Games in Zweden. Nou ja, de wedstrijd bes bestond uit verschillende onderdelen. Zoals zo mooi mogelijk ho ho ho roepen, op een mechanische stier zitten en een kerstliedje zingen. Nou, oh, zo kan ik het ook winnen. Hoe voor je? De mooiste ho ho ho. Probeer het eens. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Merry Christmas. Nou, zo win je het dus. Net echt. Net echt. Ben je wel eens achter het stuur? Nu dat ru. Ben jij wel eens achter het stuur? Nee, het dat rijden. mag niet, hè? Nee. Nou, ze kan je beter ook niet meer doen. Want de boete is verhoogd van 180 euro naar 220 euro. En dan blijft het nog niet bij. Want als je een voetganger geen voorrang geeft op het Zebrapad, gaat het boete van 180 naar 340 euro. Damn. Ook parkeren op een plaats gaat flink omhoog. 180 euro was het eerst en dus nu 340 euro geworden. Ja, het wordt echt steeds meer. Ja, en... het is gewoon niet normaal meer hoe duur die boetes allemaal worden. Maar ja, die agenten die willen ze ook niet meer uitschrijven, die grote boetes. Nee, maar Wat maar ook wel begrijpelijk is. Het gaat nergens over.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 En uh, 1968, een jaartje later. Nederland voerde het minimumloon in. En vandaag 27 november zijn veel muzikant, muzikanten jarig. Onder andere Jimi Hendrix, Frank Boeien, Charlie uh, Berchel, dus de zanger van Simple Mind. Calvin Hayes, de rocker van Johnny Hed, Hates Mew, uh, Jazz. En The Game, dus Amerikaanse rapper. En welke gaan we nou draaien? Ja, dat is een goede vraag.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 So far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 die de leerkrachten kunnen inzetten. de hebben waarover kunnen, over gesproken kan worden. De kinderen kunnen zelf aan de slag met spreekbeurtenpakketten... wat ze gratis kunnen downloaden van Moed.nl. Dus kun, je kan best wel veel doen. Alleen ja. het probleem is wel als een kind onbenadert door pesterij... in het kwaad uiteindelijk al geschiet. Ja, ja, ja, oké. Okay. Um, ja, hoe zijn de reacties? Van Bijvoorbeeld scholen zijn er scholen die zich aanmelden bij Moed.nl...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 to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 Komt uh, de hoekschop van Bloemendaal aan de rechterkant. Die we meteen even mee. Indraaien van uh, Gijs Jampoel. Hij draait hoog erin. En hij is daar. Oeh jongens, en de slot een eigen goal, uh, van het speler van, uh, van uh, Edo uh, die de verdediging kwam. Uh, in helft. Volgens mij was het uh, de nummer 9 van Edo Reis. Die die bal wegkochten. Maar is Tim Jong? Tim Jong heeft een schietje van zijn voeten. Moet eruit halen. En dan is elkaar de keeper die hem net kan pakken uh, uh, bij die eerste paal. Anders had het hier uh, 1-0 geweest in die wedstrijd. Het is een alleradige wedstrijd. We zitten aan te kijken hier vanmiddag tussen, uh, tussen Bloemedaal en, uh, en Edo. Bloemendaal wat op niet de minder is uh, van Edo op dit moment. En ook al een paar uh, kantjes geeft. Heeft, onder andere via, uh, via Kondere en via Melvin en dan. Uh, Tim, Tim, Tim, uh, Joan. Het is wel verder van die die de bal oppakt. Dan denk ik van veld. vanzelf. Paasten terug naar koen. We moeten dan meer al verder van. Die paasten dan keurig tegen de een verdedigeraan van uh, van uh, Edo. Dat is de dame. En dat betekent dat er een is voor bloemen. banaal. Nou, wordt genomen. Op Tim, Joan, Tim, Joan. Pak hem goed aan op zijn borst. Probeer dan uh, Paul, Joan te bereiken. Paul, Joan, pakt hem goed aan in de lucht. Moet die bal dan door gaan aan de buitenkant naar Melvin Jordaan. Melvin Jordan. Recht ik al Maakt Maar schijnwerking nog schijnwerking. Gaal dan goed uit. En is die doelman die er net kan komen. Oh!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 Van de paal gaat. En dat zodoende die afval afgeslagen is van uh, Bloemendaal. Doeman van de veld van Edo gaat die bal ophalen. Gaat hem klaarleggen om hem dus te uh, leggen. En direct snel in het spel te gaan brengen. Houd hem dan op, de, op de nummer 10, dat is uh, Camper. Camper aan de linkerkant van het veld. Is Taaljoen die erachter aanhoudt. Is daar Hofke die er goed tussen komt en die bal onderschept. Heeft hem aan uh, zijn voeten. Plaatsen dan meteen door naar Melvin Jordaan. Recht kan Melvin kan die bal niet houden. Betekent dat die bal terugkomt. En dan toch we een paal. Paaljoen. Naar Koenberen. Kan Koenberen erbij komen? Nee, nee. Boem, uh, de en dan uh, kan die Doelman hem uh, oppakken. Van uh, Edo. Meteen weer uh, ingegooid in het wel Naar uh, nummer 6 uh, van Edo. Maar die kan die bal niet houden. Dus komt weer die hem rustig uit te lopen. Zodat uh, Noemendal even kan gaan aansluiten. Het is dus Tim John die die bal gaat ophalen. En hem zal gewoon ingooien. Laat het over aan, uh, aan Ralph Bergman. Ralph Bergman heeft die bal eens goed. Gaat kijken waar hij een kan spelen. Plaats we terug met Tim John. Tim John, aan de linkerkant van het veld. Moet hem drie gaan draaien. Van wijs van neus uh, moeten gaan lopen. Tim John heeft die bal nog steeds goed. Dan ga je ga je je Hij voorgeven. Aan de rechterkant van het veld. Is het daar Melvin Die hem op? Pak je wel met een standaard. Die komen in het centrum, het is dan Tim die goed doel plaatst. Aan de rechterkant weer is het net is goed. Die moet hem voorzetten, Zet hem ook goed voor. En die zet hem laag erbij. En daar is het En die scoort. En zo is de stand hier 1-0 geworden voor Noemedaal. Belevert ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM TV op kanaal 45. We gaan van Streetlife naar uh, Grasslife. We gaan naar uh, Cherk de Blauw. En hier is de stand 2-0 geworden in die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en Edo. Het was uh, Melvin uh, Jordaan die het laatste uh, zetje Het was aan de rechterkant, het was Auken die hem oppakte. Auken speelde hem door maar uh, Melvin en uh, Melvin kreeg hem terug van Auken. Auken ging goed in de verdediging door. Kreeg hem iemand tegenover zich plaats van toen op Melvin. Was. En Melvin kon hem beheerst in de linkerhoek tikken. En zo is die stand hier 2-0. tegen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 In Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte We gaan even wat uh, regennieuws doornemen ik er doen. Vanwege ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid. Blijft de burgemeester van Standfoort Niek Meijer bij het voorgenomen besluit om horecabedrijf FEM een sanctie op te leggen. Van vier aangesloten weekenden vervroegd sluiten. Dit laat de gemeente in de reactie weten. De sanctie betekent dat het horecabedrijf om 1 uur voor bezoekers gesloten moet zijn. Vanaf de nacht vrijdag 25 november, dus afgelopen vrijdag 2011, op zaterdag 26 november. En duurt tot. Tot en met een nacht van zaterdag op zondag 18 december 2011. Heb je nou, uh, ben je nou een oudere meneer, mevrouw en ben je alleen met de kerstdagen? Dan is er op 20 december in Hotel Haarlem Zuid een kerstjournee. Thuiswonende ouderen van 70 jaar of ouder kunnen zich aanmelden of aangemeld worden via 023-541-1612. Van maand tot en met donderdag van 9 tot 4. Dus uh, wil je gezellig een kerst ineen en ben je alleen?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 Ja, de KNVB heeft een fikse straf uitgedeeld aan de voetbalvereniging Zandvoort. Het tuchtcommissie van de KNVB oordeelde dat zowel Zandvoort als tegenstanders Zop vijf punten in mindering krijgt. Oh, oh, oh, oh, We moeten oh, niet oh. vechten met voetballen. En dat niet. gisteren, zaterdag, was de open dag Maritiem College in Aymuiden. En daar hebben wij een verslagje van. Wat ben je hier aan het doen achter de computer? We maken hier uh, nautische willen we even vragen. Dat moet, daarvoor moeten we de twee per week maken.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 Op elke kamer staat ook een tv. We hebben een, op, op deze afdeling staat dan een tv. En we hebben een gamehoek. Daar, daar, daar staan twee Xbox'en. Alle spellen zijn er. Als je een spel wilt, dan zeg ik tegenwoordig ja. kunt u dat spel regelen. Dan komt het spel er, dat dus is wel heel leuk. Zie Westkust weerbericht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 Make it work when, when it, it hurts. hurts When you pick yourself up You get kicked to the, the dirt, dirt. Trying to make it work But man, these cars are hard But we're gonna stop by.